De vrijzinnige denkers. Een marktplaats voor dingen. Hallo, ik ben Henk. En we gaan het vandaag hebben over de vrijzinnige denkers. En te laat komen. De vrijzinnige denkers is een Facebookgroep op Facebook. En de bedoeling van de groep vrijzinnige denkers is een omgeving zijn in de mate van het mogelijke waar mensen op een prettige, interessante wijze met elkaar in discussie kunnen gaan over een breed scala van onderwerpen. En als het mee zit, dan kunnen we ook nog van elkaars inzichten leren, ook nog. Nou... Wat uh, zijn dat dan voor inzichten? En nou, dan posten mensen uh, een vraag of een stelling. En uh, die van vandaag was, uh, van Manuel de Wit. Ach ja, als je toch niks beters weet te verzinnen over racisme. Haakje openen, nou zegt haar studieveld al genoeg. Puntje, puntje, puntje. Gender studies, haakje sluiten. Nee. Op tijd ergens komen is witte racisme. De stelling, moeten we werkelijk nog deze mensen een podium geven met compleet onzin onderwerpen? En uh, waar gaat het dan over? En dan komt er uh, een, een link naar een, uh, een website en die link dan weer naar een TED talk. En die link die wordt dan omschreven als gender studies professor says white people own time. If time had a race, it would be white. En dit uh, is haar opening: a race in the contemporary way that we understand race in the United States. Typically, we talk about race in terms of black and white issues. In the African American communities from which I come, we have a long-standing multi-generational joke about what we call CP time or colored people's time. Now, we no longer refer to African Americans as colored, but this long-standing joke about our perpetual lateness to church, to cookouts, to family events, and even to our own funerals remains. I personally am a stickler for time. It's almost as if my mother, when I was growing up, said we will not be those black people. So we typically arrive to events 30 minutes early. But today I want to talk to you more about the political nature of time. For if time had a race, it would be white. White people own time. Mm -hmm. uh, de vraag is dus: uh, moeten we werkelijk nog deze mensen een podium geven met compleet onzin onderwerpen? De volgende reacties. Susanne de Wit, alleen al het idee dat je wit racisme benoemt. Alle bevolkingsgroepen discrimineren zodra ze in de meerderheid zijn. Ook donkere mensen met een migratieachtergrond en Aziaten doen dat net zo hard. Uh, maar trekken wel zelf direct de racismekaart bij elke gelegenheid. Geert de Wit, racisme tussen haakjes... Uh, het moslimbroederschap heeft dat woord als vergif in de westerse geesten gespoten de laatste drie decennia. En in dat dossier is het compleet van de potgerukte onzin geworden. Islam is helemaal geen ras. Nou, oké. Okay. Elisa de Wit. Chinezen trekken hun eigen pad en over een tijdje hebben zij het over zeggen. Voor het zeggen. Lindy de Wit. Het is een cultureel verschil. Dan heeft ze het over wie er wel of niet op tijd komt. En wat voor kleurtjes ze hebben. Daar ben ik het mee eens. Maar door het racisme te noemen gebruik je het woord racisme te makkelijk. En gaat het zijn betekenis verliezen. En dat lijkt me gevaarlijk. Waarop Jan de Wit reageert. Cultureel verschil. Zou dat waar zijn? Stel dat men uh, op in goed wil werken. Ik denk dat me, zoals de Chinezen eerder te vroeg, dan te laat zal zijn... ...waar ook de wereld. Ik citeer hem letterlijk. Als men de rest van de vrienden het vuile werk laat zitten... ...dat dat nergens in dank wordt afgenomen... ...en dat men al snel mag rekenen, rekenen op geen loon, geen werk en geen eten. Ik heb geen idee wat hij bedoelt. Henk de Wit, een van de neveneffecten van social media is dat dit soort infantielen, infantielen een podium krijgt. Ik zou zeggen, negeren. Let op de klemtoon van het woord. Voor je het weet, ben ook ik een racist. Hm. Jan de Wit komt weer terug. Iets betalen in plaats van iets lenen is ook een wit ding. Hoe komen die witten er toch op? Smiley face. Als het er toch ligt, dan neem je het toch mee? Nienke de Wit, bullshit, dan is sneeuw ook racistisch, behalve als het aan een auto hangt. Maurice de Wit, het is duidelijk dat men telkens iets meer macht naar zichzelf probeert toe te trekken. Kort samenvattend, dus de stelling, moeten we werkelijk nog deze mensen een podium geven? Uh, nee, negerinnen moet je geen podium geven.